1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de stad Ferguson hebben honderden mensen de dood herdacht van de zwarte tiener Michael Brown. Die werd precies een jaar geleden doodgeschoten door een blanke politieagent. Op de plaats waar dat gebeurde werd een aantal minuten stilte in acht genomen. Daarna werden twee duiven losgelaten. Er waren geen politieagenten aanwezig bij de herdenking. Ook in andere Amerikaanse steden is stilgestaan bij Browns dood. Na zijn dood braken avond en avond rellen uit in Ferguson en andere steden. Demonstranten beschuldigden de overwegend blanke politiemacht van racisme. Vanwege de rellen van afgelopen nacht in Sandpoort bij Haarlem verwacht de politie nog 20 tot 25 mensen aan te houden. Ze zijn te zien op allerlei beelden die de politie heeft bekeken. Afgelopen nacht werden al zeven mensen aangehouden toen een grote groep jongeren tijdens de Sandpoortse feestweek de politie belaagde. Een agent heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag omdat hij stenen naar zijn hoofd kreeg. De ruzie tussen Groot-Brittannië en Spanje over Gibraltar lijkt weer op te laaien. De Britse regering zegt dat schepen van de Spaanse overheid verschillende keren... de territoriale wateren rond het Britse schiereiland aan de Spaanse zuidkust zijn binnengedrongen. Vermoedelijk maakten ze jacht op drugsbendes. De Britse regering noemt de schending van de soevereiniteit onaanvaardbaar en illegaal. Franse ouders zijn hun dochtertje van drie vergeten op een parkeerplaats langs de Route du Soleil. Ze reden weg en ontdekten pas 200 kilometer verderop dat de peuter niet in de auto zat. Ze hoorden toen een bericht over het achtergelaten meisje op de Franse radio. De peuter was gevonden op een parkeerplaats in de buurt van Valence en opgevangen door andere vakantiegangers. De ouders zijn door het openbaar ministerie verhoord en worden mogelijk vervolgd. Het weer. De komende uur is veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het komt af naar 15 tot 16 graden. Overdag is het in het oosten bewolkt met wat stevige buien... waarbij lokaal veel regen kan vallen. In het westen is het droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 24 graden. De dagen daarna rustig zomerweer... met op donderdag mogelijk tropische temperaturen.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 Ik wil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 Just tell me how you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 Freedom. Uh, uh, uh, hold on to me. Hold uh, oh, let me go. Uh, cheetahs need to eat them. Uh, run them to look. Just sun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 yeah and give Wrap me, up, wrap me up with your love